Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de natuurbranden bij Los Angeles zijn tot nu toe zeker 10 doden gevallen. Meer dan 10.000 huizen zijn in vlammen opgegaan. Vooral een wijk aan de westkant van de stad is zwaar getroffen, zegt correspondent Rudy Bauma. Het was totaal afgebrand, wijken waar je echt huizen uh, alleen maar in de as zag liggen. Gek genoeg af en toe ook wel weer uh, stukjes er tussendoor waar dan huizen helemaal niet getroffen waren. Terwijl aan de overkant van de straten dan helemaal in de as lag. In de wijk werden ruim 5000 gebouwen verwoest. Niet ver daar vandaan is een nieuwe brand uitgebroken. Er zijn ook meerdere mensen opgepakt die verdacht worden van plunderingen in geëvacueerde wijken. Er wordt nu een avondklok ingesteld en een groep militairen gaat helpen om de boel onder controle te houden. In Almere is voor de derde keer deze week een explosie geweest in dezelfde straat. Dinsdag was de eerste. Een bewoner raakte toen lichtgewond. Woensdag ontplofte er iets bij het huis ernaast. Dat huis werd toen door de burgemeester gesloten. Vannacht was er dus weer een knal. Donald Trump krijgt later vandaag definitief te horen wat de rechter vindt in de zwijggeldzaak tegen hem. Die draait om 130.000 dollar die Trump in 2016 aan pornoactrice Stormy Daniels betaalde en die hij in zijn administratie als juridische kosten opschreef. Een paar maanden geleden bepaalde een jury al dat Trump schuldig is. Vandaag krijgt hij het vonnis van de rechter. Die heeft al gezegd dat Trump niet de cel in hoeft en ook geen boete krijgt. Er wordt alleen vastgesteld of hij een misdaad heeft begaan. En in de binnenstad van Groningen gaat een parkeergarage dicht... waar veel automobilisten met samengeknepen billen naar binnen reden. Want het is daar erg krap. En dat is goed te zien aan de pilaren in de garage die vol met krassen zitten. Deze Groningers zijn er dan ook niet rauwe om dat hij weggaat. Het is ook maar een beetje smal, hè? Als je de hoek om gaat, dan uh, moet je oppassen dat je geen beschadiging ja. oploopt. Dat zie je wel aan de muur dan, hè? Ja. Ik durf te stellen de meest uitdagende parkeergarage van Noord-Nederland...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 Ja, Daar zijn we weer. We zijn er weer. Je bent er helemaal emotioneel van. Ik ben helemaal emotioneel van. 2025. Jongens, allemaal de beste wensen natuurlijk. Ja. Ja. Voor alles wat ja, wenselijk zeker. en menselijk ja. is. En, ja. dat, uh, ja. wensen wij. dat wensen wij. Ik sluit me er weer aan. Ja. We ook. Ik ja. Dan heb ik geen woord wel gezegd natuurlijk. Ik nee. ben hier niet meer geweest sinds vorig jaar. Ik ook niet. Nee, Het is lang, lang geleden. Is een long time ago. Heen. geleden. Ja. ja, maar ja, goed... Uh, dus hier, Het is een vol beetje... is weer netjes. Nou, nee, wij waren er wel. Wij, wij, zijn, wel in wij zijn er wel jaar geweest. geweest. Ja, nou, ja, nou, ja, nou, ja nou, kijk eens we, we hebben opgeruimd. Ja, de luisteraars die kunnen dat misschien wel zien als ze via de camera meekijken in de studio. Maar ja, ze we hadden hier natuurlijk een... de kerstboom missen, hè? want de rest zien ze eigenlijk. We hadden een kerstparadijs hier. Ja, dat is heel een hartstikke dat is, Nou, ik, ik schoot vanmorgen helemaal vol dat ik hier binnenkwam. Want dat is helemaal vertrokken. Ja. Ik dacht dat je verkouden was, maar het was een emotie. Ja, dat was emotie. Ja, want ja, het is wel ziek, hè? Het is wel missen ja. hoor. Het is wel missen hoor. Al die Kaal. lichtjes en die, ja. die mooie kerstboom. Die engeltjes. Die Engels, ja. We hebben gelukkig nog, nog één engeltje over, Gerrie. Die staat daar achter, staat achter de meentafel. Die, ja. die zorgt voor engelenmuziek. Onze muziekengel ja. Oh, oh, oh, oh. <laughs> toch, toch, toch, toch. Te veel eer, te veel eer mag vooruit bij deze. Harris en My sweet lord. En, ja. Uh, ja. Het, blijft, het blijft een markant nummer natuurlijk. Ja, er zijn een hoop mensen ja. die hebben de Lord toch nodig vanmorgen. Vanmorgen heb je het gehoord op de Lord? Ja, ja. De Lord, ja. ja. Vanmorgen op de A4 heb je het gehoord. Vertel eens. Nou. nou, een vrachtwagen gekanteld met zoutzuur. Oh. Ja. Nee. Waar? Ja, nou ja, de file was snel opgelost. Oh. En hij goed ook. <laughs> oh, ik vind het zo erg. Jij, hebt echt, jij hebt echt Jezus nodig. Ja, precies. Er staat dat <laughs> nog zoutzuur. Charles, deze is voor jou hè, Father, of the road mm -hmm. and teach them to love one another that heaven might find a place in their heart Cause he, His love and His wisdom will be our helping hand I know the truth and His word will be our salvation Jesus is alive. Ja, de Commodore's was dat even speciaal voor Charles. Want dat uh, nieuws, dat fake nieuws over dat. Een vrouw waarmee die zout. Ja. ja, nou ja, de file was snel opgelost. Het was ja. snel nou, dat gelost. is wel weer een mooie jaartigheid dan. Mensen die net wakker zijn, ik denk dan moet je moet train je hersenen een beetje. Dat muntje moet even vallen, natuurlijk. Maar. Ja, ja, ja. ja, het, was, ja. Het, was een, het was een grapje, hoor. Het was een grapje. Maar ik weet maar, weet het. Je, maar ook, moet kunnen, wat, moet kunnen. Wat, wat geen grapje is, want uh, ik, ik, ja, als ik maar iets vertel, zeg maar. Uh, nee, komt het echt uit betrouwbare bron: uh, Zandvoortnieuws.nl ik zie dat Roy van Buringen genomineerd is als persoon ja. van het jaar... door het Haarlemse Dagblad. Ja, en, ja maar er zijn meer... Uh, ook Helie en ook... Uh, kun je er wat meer over vertellen? Fred Roos. Nou, ik zal het straks even aanklikken en dan zullen we daar eens eventjes uh, induiken. In die nou, klik maar aan. Want jij hebt, uh, je hebt de muis. Moet je niet te snel met die cursor naar rechts gaan, want dan breekt de punt af. Ik zie, uh, uh, dat kunnen de luisteraars helaas niet zien... maar ik zie nou een jonge man in beeld, stralend en blij... Uh, ook achter een mengtafel. Ja, maar dat is, dat is fake natuurlijk. En dat is niet de mengtafel van Zetten van Zandvoort. Nee, nee. Nee, nee, nee. Roy, waar ben je geweest? Vriend? Ja, ja, een geheime ja, locatie. Ja. Luisteraars Roy van Buren, de bekende en geliefde inwoner van Zandvoort... is door het Haarstrapper genomineerd... Als persoon van het jaar. Voordat je, ver, voordat je verder vertelt, heb je het zelf geschreven of is dit nee, door jullie geschreven? Nee, dat heb ik niet zelf geschreven. Nee, maar heeft Roy dat zelf geschreven? Dat weet ik niet. Dat, dat niet staat geliefde inwoner. Ja, ja nou ja, dat, dat, dat gunnen we hem ook van. Tuurlijk, af, zeker. Dat is een bekend is, gezicht hier. Het jaar een beetje positief beginnen, Willem. Hey, hallo, hey. Hey, positief is dus een P op twee beentjes, hier staat Het begint met P en het eindigt op positief. Positief. Ja, ja. Van Buringen, inmiddels ja. 35 jaar oud, staat bekend... om zijn inzet voor lokale projecten. En als voorzitter van Zandvoort Insight... Eh, en het buurtfeest in Zandvoort Nieuw-Noord natuurlijk... heeft hij een grote rol gespeeld in het verbinden van mensen... en het versterken van de gemeenschap. Daarnaast organiseert hij jaarlijks het kindercarnaval... en treedt hij op als presentator van de nieuwjaarsduik. Nou, die ging niet door. Die ging niet door. Die ging niet door. Heb jij nog gedoken, Willem? Ja, alleen... Want de, jij zit bij de KNRM... Ja. Klopt. En dat, dan moet je duiken. Ja, nee, dat klopt. Al was het alleen maar in Al, het verleden. Dat heb je ook gedaan. Dat heb ik ook gedaan. Ik, en ik duik meestal onder. En uh, ja, nee, dat uh, nee, ging niet door. En dat kon ik niet hè. Jongens, slecht weer, te veel wind. Te koud. Ik ben nog wel op het strand geweest. Oh. En, Al ben er langs gelopen, maar het was wel te veel wind. Veel te veel. Ja. Nou, even nog even afronden over Roy dan op zijn sociaal media kanalen. Uh, reageerde Roy trots uh, op de nominatie? Het is een enorme eer om na twintig jaar vrijwilligerswerk deze erkenning te krijgen. Twintig jaar? Twintig Dat is, ja. Dat is lang. Ja, het, helemaal als je dan ook niet in het bed gaat. Hoe lang heb jij erover nou gedaan <laughs> om jij een speltje te krijgen? Ik heb, er wordt mij van alles op de mouw gespeld. Maar, ja, maar, ja. Geen <laughs> de... maar, de, maar weet je nou, wij zouden in aanmerking komen voor, de, voor de, de, de, uh, de tepelknoop in plaats van. Uh, de hè, ja. De schelenviziering. Ja, de de schelenviziering. Schelen ja, ja, ja, en de ja. tepelknoop, die heb ik nooit gehad, hè? He. Nee, heb ik ook nooit gehad, nee. nee, nee. nee. Morgen nee. gewerkt. Nee. Uh, nou ja, ik, ik, ik zit niet zo om... om, om nee. Gek, je zit me gewoon uit te lachen nu. Echt waar? Ja, luisteraars, je kunt het niet zien, maar onze ik vrouwelijk... Ik ben visueel ingesteld. Oh, je bent. <laughs> oh, zij denkt, ja, zij ziet het. <laughs> nou, ik zeg laatst dat jij een shirt aan had. Ik denk, wat heb jij kleine tepeltjes. Daar pas nooit gepierst in, erin. Nee, maar die piercing die heb ik eruit laten halen. Hè. Oh, waarom? Ik kreeg klachten. Hè. En hoezo? Ja, ik kon niet meer piercen. Nee, heel goed. Kon... Nou fijn, Roy van Buringen, waar hebben we dus gebleven. <laughs> uh, nou, het is wel mooi dat hij genomineerd is. Ja, op de Social Media kanaal, ik zei het net al, reageerde wordt Trots op deze nominatie. Uh, Roy begon zijn carrière als radio-dj bij de lokale omroep Seaport FM. Dat was M. Muiden, toch? Velsen, ja. ja, ja. -Muiden, ja. De, de, in het oude Witte Theater zat dat Heel goed voor jou. Ja. ja. ja. <laughs> ja. Waar hij het vak leerde van uh, bekende namen zoals Astrid Neig. Astrid Neig. Nou, dan krijg ik een Astrid Neig. Ik vond het ik ik ja, zo'n eigen type. <laughs> ze doen echt alles wat ze zelf willen. Ja, ik nou, doe wat ik doe. Ja, ik, nee, ik, heb, dat, is, ik heb met Astrid ah. wel, wel gewerkt. Maar, maar zou, Roy en, en, en ook, zou Roy dan ook een, een mei erbij moeten leggen of niet? Ik weet het niet. Dan leg je er gewoon een mei erbij. Ja, ik weet het <laughs> je of, weet het niet, oh, ja. hè? Maar goed, mooi nou, uh, en uh, ja. Goed. Behalve Arsene Neijer ook Koen Hansen van uh, Radio 100% NL. En later oh. stapte hij over naar ZFM Zandvoort. En richtte vijf jaar geleden het platform Zandvoort Insight op. Ja. Wanneer loopt die verkiezing af, eigenlijk? De verkiezing voor persoon van het jaar uh, weekend, loopt voort. over enkele weken uh, af. En er uh, kan nog gestemd worden. Oké. Okay. Uh, nou, dan moeten we gaan naar persoon van het jaar 2024, Haarlems Dagblad. Als ja. u die link volgt, dan komt u op een site terecht waarop, waarop u kunt stemmen. stemmen ja. Maar ja. ook Hilly Jansen. Van Daar de heb ik op gestemd, ja, op Hilly. Op Hilly. Hey, ja. Ja, echt waar? Ja, ja. Zit Hilly er ook bij? Hilly en ook Fred Rozenhart, met z'n Ja, Fred, Fred, de, Fred. de artiest, ja. Fred Rozenhart, weet je wel? Fred Rozenhart, roze, dat is de... De Roze, Oh, die, de, de, de, ja, de, de artiest, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Want oké. die doet heel veel, hè, ook voor, in Haarlem. Ja, nee, ja. maar dat, dat is alleen maar Dus drie maar zandvoorters eigenlijk, min of meer. Ja, nou ja, goed. Uh, Roy, mocht jij, mocht jij dit horen... Uh, nou ja, heel is veel succes. Alles succes, succes natuurlijk. Hè? Ja, ja, zeker. Als... Ja. Ik kan wel zeggen, van, je komt het er maar eens een keer over vertellen. Maar ja, je zit dan bij SeaPort of hem en zo. En ben je, ben je, ja. ja, nee, dat... Uh, ja. <laughs> ja, nee, dat uh, <laughs> je ja. moet iets naar zeker zee over Veel te, zijn te druk, met ja. het, dus, Dat is ja. niks hoor. Zwemmen. Met deze temperatuur de is, dat... in, hè? Ja, ja, ja, het is Ja, dat is best pittig. Ja. Ja. Hé, hey, wat ja. hebben jullie gegeten met de met, met, uh, uh, oudjaarsavond? Uh, Oliebollen. Uh, Oliebollen. Appelflappen. Heb je wel, heb je, maar heb je s'avonds niet warm gegeten? Hoor. Jawel. Ja. jawel. Maar dan altijd... Ook met een toetje erbij? Ja, een toetje. Nee, geen toetje. Nee. Ik eet ben je niet wel, van de toetjes. Je, ben je niet van de toetjes? Nee, niet zo. Nee. Ook niet een af en toetje? Af en toetje. Ja. <laughs> ja. Heel, yes. af, en toetje, heel ja. af en toetje. Ik ben, uh, ik ben uh, voor de eerste keer ben ik uh, heb ik me bezig gehouden met kaasfondue. Lekker. Ik doe, ik doe dat nog. Lekker. Nu, ja. Nee? Het nou, kan lekker zijn hoor, Niemand heeft mij verteld dat er onder die pan een vlammetje moet. Dus ik wil een, een kilo kaas zitten afvraaien, joh. <laughs> en ik maar me stampen met het brood. Ik denk: hoe kan dat nou? Nou, Willem. Ben je verkeerd voorgelicht? Gerry, zullen, ja. wij, zullen, zullen wij Willem nou eens uh, bij gelegenheid culinair uh, uh, opbeuren? Nee, dat, ja. hij, dat hij voorbij leert, zeg ja. ja, dus ja, maar, in de, de keuken. Dat gaan we zal doen. Dat zal zijn vriendin ja, ook wel ja. leuk vinden, natuurlijk. Ja, ja, ja. dus Lekker hoor, kaas dat, van doen. Dat de... jij, jij bent. Binnen een jaar weer de kok van Zandvoort. En, uh, let kijk, op, let op. Kijk. Je Is wordt gevraagd zonder, in de haven. Uh, met of zonder COCK? Nee, uh, met, met, met. Maar je wordt gevraagd in de haven. Je wordt gevraagd uh, in, in, in de Protestantse kerk bij het nieuwjaars, oh, de nieuwjaarsreceptie. Oh, daar komen we zo op. Komen we zo op. Vanavond. Gerry, ik zie je helemaal stralen. Ga je naar ja, naartoe? Ja, ik ga er naar naartoe, ja. ja nou, ja. Vertel. Nou gaat er ja, er mee? is de nieuwjaarsreceptie van Zandvoort. Hè, voor alle Zandvoorters. En alle clubs en alle uh, <coughs> organisaties in Zandvoort kunnen zich daar presenteren. Dus onder andere ook de KNRM, die zal er ook aanwezig zijn. Pluspunt is aanwezig. Nou, noem maar op. Clubs, voetbalclubs, nee, ik weet niet. Uh, en iedereen is welkom. En dat is in de Protestantse kerk op het Kerkplein in Zandvoort. Van half acht tot half tien. De Radio Zandvoort de, gaat het live. En de ZFM is ook aanwezig. Live uh, presenteren. Dus Jij ja, zegt ja, zeg radio over Zandvoort, hè, maar daar moeten we toch een beetje voorzichtig mee zijn op het moment. Want we hebben op dit moment twee radiostations in Zandvoort. Hè. Is dat zo? We hebben NCFM en we hebben Nora FM. Ja. En die moet je absoluut niet wegvlakken. Want, uh, Nora maar Jones. Weet, iedereen dat? weet iedereen dat? Nou, het publiek wordt wel steeds uh, groter. Ja, ja, ja, ja, ja, okay. ja. Maar is dat Nora Jones? Of, uh, is dat Wie? Nora Jones. Je moet eens een keer luisteren. Nora FM. Nora FM. Ja, zo Nora ze. FM Jules. FM. Mooi, hè? Mooi, ja. ja. ja. FM. Ja, maar, ja, een origineel naam voor een zender. Zeg. Nora FM. Maar goed. Uh, ja. ja, nou ja. En Hier dan we. wordt... Ja. Uh, dan de burgemeester heeft natuurlijk zijn nieuwjaarspeech. Ook. Dus iedereen is heel benieuwd wat hij gaat vertellen. Ja. Hoe laat gaat het beginnen allemaal? Half acht. Half acht, ja. ja. En dan tot half tien, twee uurtjes. En dan treedt ook Van Kessel op de is band. Is uit de ja. stelling? Nee, nee, het nee, is, nee, van Kessel. Dat is, uh, is Hessel. Van ja. Kessel, Van ja. Kessel, ja. heel bekend natuurlijk ook. En waar de muziek van? Nee, ja. Nee, ik denk het niet. Helaas. Ik denk Kessel, dat jij helaas. geen muziek hebt? Nee. is. Het, is het van Kessel? Nee, het nee, is, is gewoon. Is het van, Kessel? Is van Van Kessel. Van Keissel. Ja, ik heb al een ik een keer gezien. Op, ja, maar Dat is leuk, best, best, best leuk, leuk op, hoor. hoor ja. is leuk, ja. leuke het is Nederlands Ja, van alles wat. Een van alles, beetje, ja. commerciële muziek. Ook veel jazz, hè, volgens mij ook. Commerciële ja, hey, <laughs> uh, muziek. Jazz, jazz, ja, en ja, een leuk. beetje... Jazz, uh, jazz, jazz. Yes, uh, yes, yes. yes, yes. yes, oh no, yes, oh no, uh. yeah. Ja, zou je misschien die foto even van je scherm af kunnen halen? Want hij begint. Nu, nou, ik zal even. Ja, even, ja, even ja, nee, even, wacht er maar. Eén een, een, een klik en hij zegt. Even kijken. Oh. En dan zien we nog een, een godvader van de. Disney ja, daar, over radio. Gesproken. En jij lijkt er ook wel een beetje op, Willem. Ja, lijkt er wel een beetje op. Wie is Willem, Willem, Willem ja, Bruis of Willem van, van, van, van, van Willem Even Joost de Toaster, Joost de Toaster. Hallo, landgenoten. Bent u daar? Joost de Draaier? Ja, nee. Die man, die word ik altijd draaierig. Echt waar? Ja. Ja, dat is een markante man. Ik heb ooit. Naast hem mogen zitten, in Hilversum, in Hotel Ja. Dat was toen De Vrienden van Veronica, was dat. Daar mocht ik bij zijn. Dat vond ik leuk. En ik zat naast hem en naast Tines. Tienus met negen vingers. Ja. Ja. Leuk. Die vindt er 7 wel negentien toch? Nou, hij ja, eigenlijk klopt dat natuurlijk niet, want ze misten de duim. Dus je kan nooit zingen 1 tot en 1, de 10 keer. 1 tot en 9 Ja, nee, nee, nee. Er nee. ja, was een man. Dat was de man, de man en, uh, hij zegt. Ja, ja, ja. Het gaat te snel. Als ik op mijn buik druk, doet het pijn. Als ik op mijn borst druk, doet het pijn, pijn. En als ik op mijn arm druk, doet het pijn. En als ik ja. op mijn been druk, doet het pijn. En als ik op mijn voorhoofd druk, doet het pijn. Waar had die man dan nou last van? Zijn vinger. Ja. Juist. Ja. Mijn... Zo, Wat is die wakker, die wil? Mijn koninkrijk voor een stukje ja, muziek. Dat had ik niet gedacht. gedacht, hoor. Dat had ik niet aan gedacht. I'm sitting in the railway station. Got a ticket for my destination. Mm.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 Ha, jongens, wat, wat is dit toch? Ja, wat Mooi. is dit toch? Wat is dit? Mooi, waarom, ja. waarom, waarom, waarom? Simon en Carfonco. Ja, ah, ik kan ja. zeggen, waarom hoor ik mezelf niet? Maar ja, waarom zou ik nou zelf luisteren? Dat is toch? Ha, jongens, gaan we de gremptjes weg. Zo. Haha. I get around, ja. Homebound. Ja. Homebound, homeward bound, get around, home ja. Simon en Garfunkel. Ja. ja. We hebben trouwens uh, we, we heel wat luisteraars... Uh, ja, Met, weer? met, met, naam, met name uh, een anoniempje die, die, die ze zegt... Ik luister ook weer eens een keertje mee. Petra. We noemen, we noemen geen naam, want dat is Petra. hoor ik al met. Oh, uit ze de betrouwbaar bron. Ja. Welkom Petra, dat je er weer bent. Ja, we hopen dat het goed met je gaat. Zo, jongens, wat, wat, gaan we, wat gaan we verder doen, behalve nou, ik, de uh, nieuwjaarsreceptie? Nou, ja, nieuwjaarsreceptie. Ja. Ik wou het nog even hebben over oud en nieuw eigenlijk. Want de, mijn buurvrouw, ja. Ja, daar komt het weer hoor. Oh mijn ja, god. Ja, die had op de linker bil, had ze, had ze vrolijk kerst had ze laten tatoeëren. Ja. En op de rechter bil, gelukkig nieuwjaar, laten tatoeëren. Toen zegt die andere buurman, nou, ik kom vandaag morgen even binnenmippen. Kijk, luisteraar. Dit kost ons luisteraar. Maar aan de andere kant, ook weer niet natuurlijk. Waar haal je dit vandaan, man? <lacht> uh, dit, nou, het is echt gebeurd. <lacht> het is echt gebeurd. Ja, en het ergste is. Uh, Gerry. Gerry is een lady, maar. Nee, maar, nee. Ze raakt helemaal de roer kwijt zo. Ja, ik, ik, ik zei het eigenlijk nog verkeerd. Want ik moet eigenlijk zeggen, van, ik kom tussen de feestdagen even binnenwippen. Ja, dat, dat bedoel ik, ja. Ja, maar oh. die, die boodschap die, die kwam wel... Uh, die kwam wel ja. binnen. Ja, nee, nee, goed. Heb je, heb je verder nog uh, wat leuks beleefd dan? Behalve ja, dat jij. Ik kwam in een kroeg. <laughs> ik kom wel enkele keer. wel in de kroeg. Hè, ja, jij, ah, jij ook? In een jij echte kroeg? Nee, ik kom nooit in de kroeg. Ja, ik ook niet. Ik ook niet. Nee, ik ik ook ook nee. nee nooit geleef. Nee. Nou, ik zit in de bar. Er komt ineens een vent met een revolver binnen. Ja. Ach, ja, je hoort van alles hè, vandaag de dag. Dan ja. rij je met vrachtwagens de straat binnen Dan rijden ze mensen zo over. Ja. Ja. En dan komt zo'n vent met, met, met, met, met, met, met, met een vervolgelaar revolver. Die, en die richt zo op, uh, op de mensen. Ik schiet in mijn broek. Uh, ja, ja, ja, ja. Moet maar even plat te zeggen natuurlijk. Hè? Ja, ja, dat is je geluk. Hij, hij zegt, uh, wie hier in de kroeg is met mijn vrouw naar bed geweest? Ja. Komt erachter in die kroeg, komt er geluid. Van. Nou, zoveel kogels heb jij niet. <laughs> Het echt gebeurd. Ja, is echt gebeurd. Dit is, duister, ja, ja, ja, ja. dit is echt gebeurd. Ik had gehoopt, 2025, het wordt jaar, het wordt jaar van het fatsoen. Ja. Nou, dat had je dus dat was, <laughs> Dat is dan weer te vergeefse moeite, is dat, hè? Ja, ja, ja. ja. Maar ik, ik vind hem wel leuk, die eerste. Ja, ja. Die eerste ja. vond ik wel leuk. Oh, de je tranen, de ja. tranen het lopen je over de ook, vangen. Wat is dit gaat, gaat, gaat tatoeages nemen. Ik nee, wil geen tatoeages Je wil geen tatoeages Nee. En zeker niet op mijn bil. Echt niet. Ach, hartstikke mooie plek. Niemand die... <laughs> nou, dat weet je niet. <laughs> kijk, ze, kijk, ze nou, kijk ze nou zitten, die odelijke tweeling, beste luisteraars. Kijk ze nou zitten. Willem, ja. Willem. Ja, jongen. Verguld ons nog eens met een mooie muzikale Vitamines. Wil ik eens een, een, een keer een andere trommel pakken? Ja, doe dat. Ja. Different drum. Ja, you live without me. Ja, de Gerry die weet dat gelijk. Wie waren de Gerry? De Stony Ponies. Hoe is het mogelijk? Jij ja, weet dat gewoon. Tony Pony? Nee, nee, nee. Stony Pony. Stony, Stony, Stony. Die ponies waren stoned. Ik dacht, dat het, ik dacht dat het de Nieuw-Zeekers waren. Nee, nou, dat dus waren de dat waren ze de niet, waren Stony Ponies. De die st hebben dat overgenomen, denk ik. Wie? De die hebben dat gejat? Die hebben, die dat gejat. die hebben dat gejat. Dat stemgeluid. Nou, of misschien was die dame bij uh, Tony Pony. of. Uh, stony, of uh, nee, Pony. nee, dat was niet jullie. Nee, dat was iemand anders. <kwijnt> en ja. hoeveel waren dat? Dat dus waren twee die de zingen? Die stony Ponies, een hele kudde. <laughs> Als jullie nou dus dan gaan wandelen. Ja. Ja, samen, hè? Ja, ja, ik zie jullie heel... Ik ja. mm -hmm. mag, mag natuurlijk niet vertellen, maar jullie hebben dat... Samen dat, wandelen? Ja, dat jullie... Ja, nou ja. Ja, dat kan. Maar gaan jullie dan ook wel naar het openbaar toilet? Ja, niet ik samen, hoor. Ik ga nooit niet. naar het openbaar toilet. Je gaat nooit naar het... Nou, ik ben... Uh... <coughs> <laughs> ja. oh ik weet niet of ik dit kan vertellen. Er schijnen, beste luisteraars, en zo en medevrienden dat, uh, dat er in Zandvoort nu, daar komt die, hele moderne, zelfreinigende toiletten staan. Ja. Waar staan die dan? Grijs van kleur. Grijs van kleur, staan die staan in de Brede Rode Straat en de, dat ga ik goed zeggen, Vavauwseplein. Ja. ja. Het zijn dus uh, toiletten van sanitronics, die dingen reinigen zichzelf. En hoe werkt dat dan? Ja. Nou, je, je staat er dus in, ja. de, die ervaring die heb ik dan. En ja. uh, nou, je doet dan je, je dingetje, hè? Je, je, je behoefte, zeg maar. Ja, en maar dan, heb je het ook weer dan over de grote boodschap of, of de, de kleine de, boodschap? dat ligt er. Als je, ga je met een winkelwagen naar binnen, dan heb je een grote boodschap. Ja. En dan heb je een klein mandje, dat is een kleine boodschap. Ja. Ah, okay. En wat ja. gebeurt er dan? Nou ja, en dan, uh, dan, dan, dan loop je eruit en dan hoor je dus. Achter je hoor je dus dat je dan. En dan is die schoon. En dan is die schoon. Maar, maar het schijnt er ook zo te zijn... dat automatisch je broek wordt opgehaald. Hè? Nou, het nog. gaat zelf. Ja, nog, weet je wie dat doet? Dirk Dirk, Dirk. Dirk van Dirk. de Broek. Heel nou, goed, ja. Die is de buurman daar bij ja. je. Ja. Klopt. Ja. En het er, maar het ergste was... je moet wel, als je denkt van... nou, ik ben klaar... dan moet je ook gewoon maken dat je wegkomt. Want dat ding, denk ik... Hey, hé, hij is klaar. En dan? Ik ben klaar. En dan ga ik zelf te spoelen. Ja. Nou, ik heb een half uur... met mijn mama Lou in dat ding gezeten. Oh. Heb je, om, werkelijk? heb je om hulp geroepen? Ja, maar niemand hoorde mij. <laughs> zat hij dat ding. Want er stond er je... wel eentje buiten, maar die hoorde alleen maar. Hm, m, m. Ik denk, nou, die moet nodig. <laughs> ja, dat. Uh... Wat erg. Ja, dat was heel erg. En, hey, uh... Maar komen er meer van die, uh, van die locaties in Zandvoort? Uh, want wat, dat is bijvoorbeeld in Haarlem, als je daar naar de wc moet. Nou, dan moet je daarheen maar binnenvluchten of zo. Nou, of je kan uh, beter altijd naar een restaurant gaan of zo eventueel. Of de hele. Ja, maar die restaurants, die zijn. Uh, die, sommige restaurants zeggen van, uh, kom te doen hoor. Ja. Hè. ja. Ja, cons ja consumptie dan, dan je het dan dan uh, Je moet eerst wat gebruiken, zeg ja, maar. Ja. Uh, ja. Nou, ik gebruik toiletpapier. Het dus, nou, ja. Ja. nou, maar dat mag, hè? Maar ja, 3,50 voor toiletpapier, een glaasje toiletpapier. Vind ik wel aan de prijs. Ja, dat, dat is vind ook zo, dat vind als ik, ik heel eerlijk mag zijn. Ook, ja, ja mag laat, maar, uh, maar het zijn op zich zijn hele mooie toiletten. Van ik mooie, had er nog nooit uh, van gehoord. Nee, nou ja, goed. Ze hebben binnenkort open dag, en dan kun je er gewoon naartoe. Nou, ik ga er echt niet in zitten. Oh, dag. Nee, je bent bang nu, hè? Ik ben heel erg bang. Ja, werkelijk. Ik heb een keer opgesloten gezeten, een ander verhaal, in een toilet. Oh. En dat was in Schotland. En dat was een. Openbaar toilet. Ja, ja, toen heel lang geleden, toen. Toen waren we op vakantie met mijn man in Schotland, en toen was er dus een. Ja, een demonstratie met die, met die Schotse. Uh, weet het, uh, Hooglanders. Ja, nee, Hooglanders. Uh, oh. uh, hoe heet het? De doedelzakken. Heel dingen, weet je wel. Nee. Maar toen moest ik dus heel nodig. En toen waren de toiletten die waren opzij, zeg maar. Dus ik ging dus de tribune af en ik werd allemaal in het toilet. Uh, en ik ga naar het wed en zo. En ik had hem dus op slot. Toen deed ik nog een toilet op slot. Ja. Maar ik kon er niet meer uit. Je kon ik zat op slot? Toen heb je de hele boel En toen heb ik je, ik toen heb je bij de hele boel, uh, ik de hele boel, boel bij elkaar geschreeuwd en zo. En toen uh, kwam er gelukkig iemand om. En sindsdien, nou dat is echt denk ik wel 30 jaar geleden. doe ik never nooit meer een wc op slot. Hoe? Oh. Nooit meer. Hoe? Oh. Nou, Willem is goed of het weet Nee, echt hoor, dat nee. meen Willem. ik echt. Dat meen ik. Willem. Dat... Dus het komt wel eens voor dat ik op het toilet zit... en dat de deur open gaat en dat er een vuist zegt, ja, dat nee, is jammer. Maar ik, ik doe hem echt niet op slot. Hé, hey, Willem. Nee. Ik heb één keer meegemaakt nee. dat ik Willem in het toilet stond... Met, ja. met een glazen deur. Ja. En ik ben dus met drie man... ben ik daar weggetrokken, hè? Dat is in de koeling van Albert Heijn. <laughs> ja, jij bent altijd weer baas boven baas. <tus> Natuurlijk, hè? Hey, maar vind je dat niet, uh, nee, ik vind het niet erg. Je vindt het niet erg als ze dan eens die deur open trekken? Nee, nee, nee en want is niet... ik weet dat dat kan gebeuren. en ja. Mensen schrikken dan ook, want die zien mij dan uh, zitten, zeg maar. Ja. Of staan, weet ik niet. Maar ik sta altijd. het is toch leuk als je zitten? Ja, natuurlijk. Maar dan doen ze ja. meteen de deur weer dicht. Ja. Hè, dus ze gooien ja. hem dan dicht. Ziet u mij zitten? Ja, ik zie mij zitten. ik, begin altijd, ik het echt Ik begin altijd gelijk te schreeuwen dan. Als die deur in één keer open Nee, ik nooit. Weet je wat ik altijd zeg dan? Val er niet in! Ja. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, Maar dat, dat, heeft dus, dat heeft de consequentie dus dat je opgesloten hebt. Dus ja. je bent panisch dat ik dus opgesloten je, bent een, uh, je, bent, je hebt een beetje een fobie. Ik heb een, je een fobie je daarvan ontwikkeld. Van, ontwikkeld. Ik ja. heb wel eens een keertje ja. meegemaakt dat, dat ik op <laughs> een gegeven moment naar het toilet ging. En dan, dan stop ik er gewoon mee. <laughs> en uh, hoe langer dat ik daar, daar verbleef, zeg maar... hoe opgeluchter dat ik bevond. Uh, bevond. Ik, uh, ik denk... Ik was het lichter ervan. Het was een lekker gevoel hoor. Is dat zo? Ja, bleek later dat ik in de lift stond. Ja, dat wist ik ook niet natuurlijk. Ja, zo. Goed, had je verder nog iets? Uh, had ik verder. Ja, ik heb genoeg. Maar we gaan we niet allemaal in, in de, eerste spuin, doen, he? He? Want de eerste uur Want het eerste uur is er bijna Ah, van. Nee, jongens, al langer niet. Nee, ja, nee, we nou, nee. Nou, nou, we schieten alweer aardig we op, hoor. op. We, we schieten alweer aardig op. En uh, ja, we, we, we, we, we. hebben nog ook nog pluspunten. Ja, ik heb zo nog wel wat dingen. Maar dan zal ik. Uh, doe jij nou maar muziek. En dan uh, ga ik wel even een rondje koffie uh, doen. Is kijk, koffie kijk, kijk, kijk, met nee. een koekje. Ja, ik wou het niet zeggen, maar eindelijk. Een droge bek, hè? Een droge bek. van al dat lul, hè? Ja, en dat... Ik heb het gevoel dat ik een rol wc-papieren, nou nee, ja goed, I lineman county. main in the sun for another. singing in the wire I can hear you through the whine and the witcher Wichita lineman is still on the line Need a small vacation I can hear you through the wine. And the tall lineman Is still on the line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 And the Wichita lineman is still on the line. I need you more than want you and I want you for all time and the witch a tall lineman is still on. Ja, voor uh, oplettende kijkers die konden zien dat uh, Charles achter de tafel stond. En uh, hij zegt: uh, Ja, hij zegt: Ik kom eens een keer langs, want het hoeft niet altijd van één kant te komen. Ja, dat vind ik dan ook wel weer zo natuurlijk. Het, uh, ja. Ach ja. Hé, hey, er is koffie. Daar is de koffie. Ja hoor. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Ja, uh, ik zag vanmorgen weer reclame voorbij komen... voor uh, de vakantiebeurs in, in Utrecht. Oh, dat komt allemaal ah, weer. Heb je uh, he? het ook gezien? Geen? De vakantiebeurs in Utrecht is in de gang. Gisteren geloof ik al begonnen. En het, uh, kan, uh, beginnen nou te haren Nee, het zijn koekjes. Oh, geritsel van de koekjespapier. Ja. Maar die vakantiebeurs, uh, ja, daar is van alles te zien... vanuit allerlei landen. En, en uh, het, wat mij opviel... Dat er een hele hoop mensen eh, ja. toch heel veel belangstelling hebben voor nudistenvakantie. Ja, dat is waar. Ja, ja, ja ik hoor Gerry ook wel fluisteren. Ik hoor Gerry in de verte wat zegt. Ja. ja. ja. Ja. Nu, nu dit is de vakantie. Ja. Nu dit is het, vakantie. Wat moet ik me daarbij voorstellen dan? Ja, ik, vind ik vind er niks aan. Dan rijden je ja. dan met de kinderen door de Europa... met de gordijnen open of Ja, zo. allemaal open en bloot. Hè? Alles open en bloot. Daar ja. zeg ik niks aan. Niks aan. Er nee, is, is helemaal aan. niks aan. Zoals ze bij ons zeggen, het heeft niks aan het lief. Je hebt ja, niks om het niks lief. Om het lief. Ja. Ja. Helemaal niks. Zee, maar hoe zou dat komen? Want ik uh, weet het. Uh, nou, ik denk dat uh, mensen... Uh, ze maken zich los, denk ik. Ja, ik denk dat mensen vrij willen zijn. Ja. Vrij. ja. Gooi de kleren uit, gewoon lekker in de natuur. Zou je daarmee kunnen wachten dat je thuis bent, alsjeblieft? Ja. Maar in zandvoort, in zandvoort hebben wij ook zo'n strand, natuurlijk. De ja. adem en Eva is dat er nog? Er is er nog, ja, nog één strandtent waar je dus naakt kan recreëren, laat ik het zo zeggen dan. Oh. Maar het is niet meer zoals vroeger, hoor. Dat er dus heel veel... Was het gedeelte meer richting het, uh, het <kst> ja, zuiden. Ja, het zuiden, ja. Naast het strand. Limburg, zo. Nog In verder. Limburg, daar kun je wel naakt... Uh... Ja, ja, daar komen geen mensen. <laughs> nou ja, nou ja. Groningen, ja. Ja, je hebt ze overal. Maar jawel, je, jawel. Maar, maar ja, goed, je nu kan... is de vakantie. Maar, maar, maar wat moet jij op zo'n beurs dan vraag mij <kst> Nou al. nee, het viel me vanmorgen, oh, Het vanmorgen. was op nieuws vanmorgen. Ja. Uh, tussendoor reclame voor die beurs en zo. En het viel me op dat het al uh, de afgelopen dagen... of tenminste één dag... Het, is, het draait nu één dag... maar die donderdag was dat hartstikke druk overdag. Veel bezoekers. Dus het, de, de, de mensen in de winterperiode zijn al volop bezig met hun vakantie. Voor ja, dat is zo. En mensen willen de zon ook in. Hè, dus Ik kan me wel voorstellen dat ze bloot willen en zo. Want je kan bloot... Hoor je dat uh, nou, Willem? Dat kamperen. hebben wij toch, hebben wij toch nooit achter Gerrie gezocht? Dat zo, ja, ja. Nou, nou geeft, ik, ik, zit, ik zit met bewondering te kijken naar het feit dat ze eindelijk uit die kast komt eigenlijk. Ja, ja. En, en ze geeft En, bloot. Erbij, en erbij komen de bijkomende van het smakken van het wegkauwen van een koekje, ja. zoals dat vertel is. <laughs> en dat, dat is getuigt ook wel van een stukje vrijheid. Maar nou komt je natuurlijk een bijzondere uh, intieme vraag. Wie heb jij wel eens blootgerecreëerd? Ben je wel eens naar een naakstrand geweest? Of naar een, naar een uh, nudiste? Uh, ik heb camping. hem nog zelf nooit, nooit blootgegeven. Je hebt je hem nog nooit blootgegeven? Ik wel. Jij wel? 63 jaar geleden. Mijn moeder was zo blij dat ik er was. Oh. Ja. We zijn blootgeboren. En gewoon bloot weer door. En we gaan bloot uh, ja. <laughs> ja. Nee, dat ah. heb ik nog nooit gedaan. En ik zal het ook nooit doen ook. Niet. Nee, nee. nee, ik ook niet hoor. Dus, uh... Niet dat ik me ervoor zou schamen of zo, maar... Wel bloot, een radio, ja. wel bloot een radioprogramma presenteren. Dat ja, dat, dat lijkt me hartstikke leuk Dat is weer wat Nou, ik heb wel eens een keer bloot. iemand aangesproken op een terras. Ja. Die, op een terras of die uh, uh, niet even het fatsoen zou willen nemen... om een bovenstukje te dragen weer. Ja, ja maar dat vind ik ook heel... En toen zei zij van, nou, zo was. <laughs> <laughs> ja, sorry. Ja, dan wist ik ook. Ik kon dat niet zien, hè. Ik kon dat niet zien, natuurlijk. Ja. Maar uh, goed, uh, wij, uh, mm. wij gaan er dus. Nou, jij gaat dus op een nudiste vakantie? Dat leuk. Nee, ik ga, niet, uh, ik ga überhaupt op deze, niet hè? op vakantie. Je überhaupt niet op vakantie? Ja, ik neem wel al wat, wat dagen vrij af natuurlijk. Ja. Om dingen te doen die ik even zo leuk vind. Uh, met, met, met de trein naar Valkenburg of zo. En, uh. Met de trein kun je ook leuke vakanties uh, boeken. Uh, boeken ja, met ja. de trein kom je ook overal. Ja, ja. En de trein komt overal met mij. En de mij. trein komt, uh, ja, ja. ja. Lijkt mij leuk om in die Orient express ooit eens een keer uh, te zitten. Die vertrekt dan niet vanuit Bloemendaal? Nee, die vertrekt uit. Uh, Soms hij is, hij is een keer uit Amsterdam vertrokken. Echt waar? <coughs> ja. En dan ga je helemaal die oude, die oude dingen van Agathe Christie, hè? de Orient express de film, weet je wel. Ja. Oh, dus uh... dat is hebben ze een keer gedaan, maar ja. uh, het is heel, heel duur hoor. Het ja? Heel duur, ja. Ja, maar, ja, maar wel maar, leuk, maar, lijkt me wel leuk als dat ja. ooit is nog eens een keer. Uh, maar maar heel, wat, wat, wat schatje, wat kost zoiets? Dan ben je wel uh, meer dan 10.000 euro kwijt. Meen je dat dan? dan? Ja, dat denk ik wel. Maar alles zit erin, hè? Ook, en je komt of in allerlei dan, landen. Ben je dan ook uh, eigenaar van die trein? Of? Bijna. <laughs> nee, maar het is heel luxe, hè? Het is wel heel luxe. Ja, het is uh, wel, uh, maar zachte maar, kussens en zachte ja, bakken. eten en, de ja. hele dag en, ja. en mooie uh, uh, het feit dat, dat je daar voor, voor, voor een glaasje wijn iets van uh, 80 euro betaalt. Nou, minstens. En het frikandel valt wel speciaal uh, een een tientje. Ja, denk ik wel. Nee, maar het lijkt me, het lijkt me heel, uh, ja... Uh, we hebben het, uh, wij hebben het er ook over gehad. Ik weet niet of dat ook tijdens de uitzending is gebeurd. Over dat reisje wat uh, Jannie en uh, André van Duin maken ja. door de Zwitserse bergen. Ja. Met al die ja, sneeuwlandschappen ja, enzovoort. Ja. Is dat nou duurgeen? Want dat heb jij wel Nou, dat heb ik verteld. Ja, wij, uh, je kan daar uh, twee dagen, drie dagen of vier dagen of, of jaarlijks kun je een, uh, een soort pas kopen. Ja. Een treinpas. Ja. En wij betaalden toen voor drie dagen 250 uh, Zwitserse francs. Dan ja. kun je op elke trein stappen die je wil. Dat is best veel. Dus je dat dat veel? Nou, ja. je, je kan heel Zwitserland... Ja, maar kan Zwitserland je... frank ligt een stuk hoger als een euro. Nou, dat natuurlijk. viel toen wel mee. Dat, oh. dat, dat varieert per jaar. Mee, ja. Ja, ja. Ja. Ja. Nou, maar dan kun je dus gewoon... Ook op de boot kun je stappen. Je kan op de boot stappen. Je kan op de, stappen. Kan op de, stappen. Kan op de trein stappen en op de bus. Kun je gewoon... Kun je dan ja, met die gewoon onbeperkt. Dus, dus, ja, ja, ja. Ik wacht eerst dat, uh, dat programma af... Dat, uh, wat Jannie uh, en André van Duin uh, gaan doen... dat dus ze naar Zwitserland gaan. Maar dit jaar wordt het anders. Ze gaan niet met de trein, ze gaan dit jaar met de boot. Ja, ja dat is gaan we de boot en de bergen heen. Oh, dat is spannend. Zwitserland. Dus, dus dat wacht ik even af. Nee, dat, <laughs> gaat dat gaat niet gebeuren. Uh, nee, maar het ja, is echt heel erg Echt leuk. mooi, hè? Heel mooi. Ja, echt heel mooi. Ja. Ja. Ja. Dat, dat, zo is, dat, dat zou ik me eens willen doen. Ja, dat is echt de moeite waard. Op mijn leeftijd. Ja, hè? en een boot is ook op heel erg leuk. Ook. Hoe ja. waar ben je nou, jongen? Nou ja, ze zeggen altijd dat zo oud als je eruit ziet, word je niet. Dus, uh. nee. Nou ja, zeg. Wie zegt dat? <laughs> ja, ze... Ze. Men, men, men? Ze zeggen dat. Ja. Nee, ik, nou. weet ik weet je wat Moet ik, ik denk? het klappen voor de raad? Nee, 77. Ben ik. 77. oh. Ik had 78 kunnen zijn, ben een jaar ziek geweest. Hè? Ja, als je 78 geweest <laughs> ja. ja, dat gaat eraf, hè. Dat gaat eraf. <laughs> ja, nee. Ik zou, bijna dat zei, ik zou bijna zeggen, jij loog, man. Ja. Maar dat is niet zo. Goed, hey, een stukje muziek maar weer, Ja, denk je. Ja, ja okay. doe maar. Ja, Ja, dat wordt hij een... is 85 jaar. Hij leeft nog. Hij leeft nog, die beste man. Ja, Dan ja. was de vraag, of, zal hij nog wel zijn? Maar hij ja. is er nog steeds. En hij is... Uh... Ja, Ik... ja. Ga even kijken of hij nog actief is. Nou, In wat voor zin? Nou, met zingen en zo. Oh, dat bedoel je. Ja, ja. Nee, maar dat is hij niet meer. Nee. Hij heeft heel veel uh, uitgebracht ook, inderdaad. Ja. 50 en 60 jaren was hij het meest productief in de jaren 70. Veertien albums heeft hij uitgebracht. Zo. Ah, dat valt me nog ja. 14. 14, albums. Maar hij is en nog jij? actief, nee hij is nog actief. Jaren actief, 1958 ja, ja, tot nu, hij is dus nog actief. Ja, maar hoeveel ah. albums heb je uitgebracht? Ik heb familie uh, hergeven, een kuifje. Ja. En die hebben al heel veel albums uh, ook uitgebracht. Hoor. Ja. Ja. ja, ja, ja. Kuifjes is ja. zwart en goud. Uh, ja, ja. Ja, kijk, kijk, aan kijk, de manen, en, Ja, ja. Leuke albums waren dat ook, hoor. Er kwam weinig muziek uit. Dus. Ja, weinig. En dan uh, had je ook nog een, een speciale uitgave van, uh, van Kuifje dat album was, dacht ik het dertigste album. Dat ding dat heet het Klotenhondje van Kuifje Bobby. Ja. Oh ja, Bobby, ja. Ja. ja. Duizend bommen en Duizend granaten. Duizend bommen en granaten. <laughs> Captain Haddock, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Ik zie, ik, zie, ja, ik zie twee mensen, die zie ik in één keer weer kind worden hier. Ik weet, ik weet niet wat er aan anders is met jullie, hoor. Maar uh, jullie, ja. me, jullie met z'n tweeën lijken me een beetje op Janssen en Janssen. Mag ik dat zeggen? Oh ja, dat is ook leuk, ja. <laughs> <laughs> en voor degene die later hebben ingeschakeld. Die hebben gewoon te laat ingeschakeld. Ja, die luistert naar de boys, die heeft een antwoord. En wij vandaag, uh, wij, vandaag hebben wij het over. Uh, daar hebben wij het eigenlijk over. Nou, Van alles en nog wat. Zijn we er klaar voor, uh, Even kijken, hoor. Ik moet even wat anders zeggen. Ik hebben. weet niet waar we... Uh, nee, nee, zijn we nee, klaar nee, voor, hoor. Je mag ik hem even ietsje zachter uh, schuiven? Ja. Tientje. Want er was een man, die had een nou, Dat Is dat echt gebeurd? Ja, er was een man, die had een papagaai. Ja. Nou, ja, dat beest, dat mag ook naar buiten. Want hij bleef om het huis en hij, bleef, hij kwam in de binnen. Dus dat was helemaal goed. Maar, hij schafte die man ook een uh, ren met kippen aan. Ach, jee. En toen ging het fout. Want die papagaai, die was helemaal hissig op die kippen. Oh. Dat Als hij maar even een kant zag en het uh, hok van die kippen stond open, dan vloog die papagaai naar die kippen. En die pakte al die kippen, oh. Niet te geloven. Ja. Niet te Dus die man die zegt van, uh, naar binnen jij en uh, eerst met de hier aan zijn poot, maar hij ja, vond het toch weer zielig, dus de hier weer los. Maar hij had wel die, die, dat, dat, die kippen had die goed op slot gedaan. Ja. Hij denkt, nou ja, hij denkt, ik moet toch die kippen voeren. Dus hij gaat die kippen voeren. En hij. Wst, hij Daar was die weer? Die ja. papegaai had erover gemaakt. <laughs> al die kippen gingen weer voor de bijl. Dat was niet te geloven. Jongen, niet te geloven. <laughs> nou, hij denkt, ik moet hem gewoon, gewoon afkoelen. Dus hij pakt die papegaai en die, die gooit die even in de vriezer. Klep van de vriezer dicht. <laughs> en dan blijft hij 10 minuten blijft hij er, uh, bij die vriezer kijken en dan maakt die vriezer weer open. Die papa gaat helemaal bezweet, vuurrood. Wat is dat nou mogelijk? In zo'n koude vriezer en jij helemaal, uh, als je een ja. bad van Hij uh, heb jij wel eens geprobeerd om de benen van de bevroren kippen aan elkaar te krijgen? Oh, wat een ah. beetje, over seks. Over seks papa. Het is, het is het, ik denk naar de een serieus verhalen. Het is he. allemaal, ja, dat allemaal dat echt gebeurd, hoe oh, ja. het allemaal echt gebeurd Ja, doen. ja, ja. ja nee, nee, ik begrijp het. Ik zie het wel je neus is Het zal allemaal wel. Ik maar vertel allemaal, alleen maar dingen die echt gebeurd zijn. Yes, ah, ja, echt ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Lorre was dat. Lorre. Hoe? Lorre. Lorre. Lorre. Laat Lorre maar porren. Ja. <laughs> Ja, maar nee. kijk, ik dat weet ik drie luisteraar weg, kippen. jammer hè. Arme, arme kippen. Ja. ja. Maar de kippen waren er als de kippen bij, hoor. Ja, die, ja. die, moet er wel wel, ja, die ja. waren er als de kippen erbij Maar heb die haal niet wat jullie. Heb jij verder, verder nog iets uit ja. een eigen doos? heb mijn eigen doos? Ja. Ik heb geen doos, bij een mannetje. Oh, nou ben waar. Doos maar van door. I'm Ja, Simone, To Love Somebody, ook wel bekend van uh, The Bee Gees. Het is toch wel geweldig hè, dat die, die gasten, dus die, die Barry Gibb met name. Uh, er zijn zoveel artiesten overal ter wereld. Nummers die van hun, hun serie. Uh, ja, uh, ja, ja, ja. En ze hebben ook een heleboel nummers geschreven. Uh, uh, helemaal niet voor, voor mezelf, voor andere, maar echt voor andere, andere artiesten. Ja, ja. Dus Islands in the Stream en zo. Dolly Parton en uh, <coughs> Kenny Rogers. Ja, die Maris. ja, maar die ja. bekend uh, zijn ook. Ja. Huh? Uh, yeah ja Ik weet het niet, ik heb er niet, ik heb er niet zoveel, uh, zoveel, uh, zoveel kijk of zoveel verstand van, dat weet ik helemaal niet. Wat ik wel weet is dat ja. wij richting de klok van uh, tien uur gaan, ja dat oh. dus uh, ik start het laatste stukje muziek en dan kun jij eventjes uh, naar, die, uh, naar de moderne toilet, kun je eventjes een sanitaire stop maken, zeg maar. Ja. Oh, ja, En dan spannend. na tien uur, dan, uh, dan zijn spannend. we er weer. Dat is goed. Ja. Lijkt me heel gezellig.